Luisteraars, welkom bij de Nederlandse Top 40 van 40 jaar geleden. We doen vandaag de aflevering nummer 46 van de 11e jaargang, die van 15 november 1975. En in die Top 40 vinden we ne 19 Nederlandse producties: 1 Franstalige, 6 Nederlandstalige en 33 Engelstalige. Verder vinden we in de lijst 13 stijgers, 21 dalers, 1 plaat blijft stationair staan en er zijn vijf nieuwkomers, dat betekent ook dat we vijf platen in de vuilnisbak hebben moeten gooien. Dat waren onder andere Harpo met Movie Star. hij kwam als hoogste op nummertje 2 en stond maar liefst 10 weken genoteerd, 6 weken genoteerd voor Rex Gildo met Der Letse Sitaki en die kwam niet hoger dan nummertje 15 en 8 weken voor Glenn Gamble met Rhinestone Cowboy en die kwam in de top 3 binnen of in de top 3 terecht, Ik bereikte namelijk de hoogste positie nummer 3. Nummer 8 was de hoogste positie voor Spooky Sue met I've Got a Need en die stond 6 weken genoteerd en de laatste plaat die verdween dat was Catapult, 8. dat was zo'n mooi plaatje. De Stealer, hoogste positie was nummertje 18 en stond 5 weken genoteerd. Nou, we gaan maar snel beginnen met die lijst. En de hekkensluiter, ja, die horen we dan waarschijnlijk ook wel voor het laatst natuurlijk. Hè. Het is wel een klassieketje geworden hoor. Hier is Mike Berry, tien weken genoteerd, zakkend van 30 naar nummertje 40 Met de Tribute to Buddy Holly. Goedemiddag allemaal, je luistert naar Radio Els 558. En we doen vandaag weer de top 40 tot een uurtje of half vijf. We love you. Snow was falling, wind was blowing, when the world said, goodbye buddy. plane crash In 1959 But his songs will always be remembered Always Snow was falling Wind was blowing When the world said Goodbye Buddy Buddy Hall Goodbye Buddy Holly, goodbye Mike Berry. We zien je niet meer terug met Tribute to Buddy Holly. Tien weken genoteerd, toch wel een, een grote hit geweest dus hè, Van 30 naar nummer 40. En volgens mij heeft hij nog op nummer 1 gestaan ook hoor. Als ik uit mijn, uit mijn hoofd praat. Het is inmiddels 7 minuten over de klok van 7... Uh, nee, 7 minuten over de klok van 2 uur in de top 40. is Radio. Radio 5, en dit is het nummer 39 geluid. Zeven plaatsen gezakt voor de Classics in de zevende week. Hier is Russian Lady. Ach, ach, snik, snik, snik, want ik vind dit zo'n mooi plaatje. Je hoorde de Classics met Russian Lady. Waarschijnlijk ook wel voor de laatste keer. Ze gaan zeven plaatsen onderuit van 32 naar 39 in de zevende week. En het mooie vind ik altijd, of uh, eigenlijk het trieste ook wel, dat je gaat je eigen hecht aan zo'n plaatje Als je hem al die weken gedraaid hebt, elke keer op een zaterdagmiddag in het op 40, dan hoort hij er gewoon bij. Maar ja, er komt een keer een eind aan natuurlijk. Hè. Dat geldt ook voor deze en dat vind ik zo jammer, want. Uh, voor mij was het de nummer 1 niet uh, kunnen worden. Ja, ex-alarmschrijf. Zes weken genoteerd voor Gilbert O'Sullivan. En hij gaat ook onderuit van 33 naar 38. I believe it when I see it. You gave your love so Said there could be no one but you for me, and all the time you had it planned to spend your weekend with another man, what kind of love do you call this? Oh, I on promises You say your lesson has been learned It's over now as far as you're concerned well, I'll believe it when I see it I'll believe it when I see it Few weeks or so, you never phoned them just to say hello. No. You disappointed me so much. Does it surprise you that I bear a grudge? In spite of promises, you. Lose you still insist that there's a ray of hope? Well, I'll believe it when I see it I'll believe it when I see it If we can survive and live our lives The way we both intend Niemand de deur uit, ik ben mijn pen kwijt. En dat schiet natuurlijk niet op, want ik moet ze af en toe een beetje wegstrepen. Anders zit ik straks de verkeerde nummers voor te lezen. Ja, uh, Ik heb Els al opdracht gegeven om even te gaan zoeken naar een nieuwe balpen. Je hoorde inmiddels op het nummer 38... I believe it when I see it van Gilbert O'Sullivan Ja in de zesde week schrijf, Ja jammer echt jammer vind ik dat dit niet een echte top hit voor hem geweest is maar goed hij heeft er genoeg andere natuurlijk gehad Goedemiddag in, je luistert naar de top 40 van 40 jaar geleden bij Radio Els 558 het is inmiddels al kwart over twee 24 uur per dag de vergeten hits Goedemiddag dit is Radio Els Ramaya Ramaya Bucucu bu, bu, Ramaya Abandura Bye Vangen naar Ramadan, Ramadan. Je kan er weer van alles vermaken van hoor. Maar het wordt wel waarschijnlijk de laatste week voor Efrik Simon in de zevende week. Hij gaat hard onderuit van 28 naar 37. En op nummertje 36, dat plaatje, dat doet zo vreemd. In de top 3 heeft hij een keer gestaan. Toen zakte hij naar 5 en toen ging hij gewoon weer naar 2 toe. En vorige week zakte hij heel ver weg naar nummertje 34. En nu maar twee plaatsen achteruit hoor. Dus hij is gewoon nog vertegenwoordigd in de top 40. Het is de Broderoute of Men in de elfde week. Met Kiss Me, Kiss Me Your Baby. Come on and kiss me, kiss your baby. Succesvolle formatie hoor in de jaren 70. Brodered hoef met maar liefst 11 weken genoteerd voor Kiss Me, Your Kiss Me, Your Baby of zoiets dergelijks. In ieder geval van 34 naar 36 gezakt in de Nederlandse top 40. En op nummertje 35 vinden we de eerste nieuwkomer. Het zijn de Outlaws. En there goes another love song, nieuw in de top 40. Nieuw. Nee, nee. nee, nee, nee. Thoughts I am thinking are the reason So I try to remember without talking to myself Things that I said or maybe things that I felt about you Sitting in a corner of a crowded bar room People all around me and I still feel alone Just when I know I'm gonna break down and cry Someone play the tune that drive the tear from my There goes another love song. Someone singing about me again. There goes another love song. Now I need more than Get back to where I know I belong Wishing and hoping I was already there I just heard a voice whispered in my ear Singing There goes another love song Someone singing about me again There goes another love song Eerste nieuwkomer van vanmiddag vinden we op nummertje 35 There Goes Another Love Song van The Outlaws Ik zou het plaatje bijna helemaal vergeten zijn Nou ja, die hoor je hier weer terug hè, bij Radio Els Het station van de vergeten hits En dit staat op 34, afkomstig van 19 Hier is Alexander Gurley en Guus in de negende week Guus, kom naar huis, want de koeien staan op spring De varkens met een vreten en het hooi met van het land Guus, kom naar huis, want daar we een rare ding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 nu kan een boer niet zonder trekker dus een nieuwe mos er komen De schoenendoos werd omgekeerd het kapitaal geteld En op zaterdag werd Guus de naar Rotterdam genomen En inzien binnen zak had Guus een flinke boerentiet met geld Guus Uten had het zich nooit in een stad vergeven. Hij kende alleen het dorp, het land de oude boerderij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 Gus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens met hun vrienden en het hooi met van het land. Gus, kom naar huis, want daar hebben we Nou, Gus, die gaat wel naar huis, hoor, want het is bijna gebeurd in de top 40. Alexander Gurley, 9 weken genoteerd met Gus. Zakt die van 1934, maar niet getreurd, want hij krijgt in de komende tijd nog veel meer van die grote hits, hoor. Ja, het was echt wel de jaren van Alexander Gurley. Helaas ook niet meer onder ons. Goedemiddag. En dit staat op 33, afkomstig van 24 negen plaatsen naar beneden voor Demus Roussos in de 8e week. En het is allemaal getiteld Perdona mee. But I don't want to see you start to cry. Now at last comes the end of the game. We knew we'd have to face it Close your eyes and let me go Met Demus Roussos werd het alweer half drie in de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis uit 1975. We doen de aflevering vandaag van 15 november 1975. Het was de 11e nummer 46. En je hoorde het 33 geluid van 24 afkomstig. Demus Roussos en Perdona mee. Acht weken genoteerd voor deze man die inmiddels ook al niet meer onder ons is. Ja, dat ga je krijgen als je van een, of een hitparade doet van 40 jaar geleden. Deze plaats staat vier weken genoteerd in de top 40 en is afkomstig van 25, dus zeven plaatsen verlies voor Peter Wiedermeijer en die tijd van vroeger. Weet je nog die tijd van vroeger? Misschien was het verder, want al alles leek veel kleiner dan nou, nou nou. Het is moeilijk uit te leggen, hoe moet ik dat nou zeggen aan jou? Weet je nog die tijd van vroeger? Toen was alles anders. Je hield nog van elkaar, maar nou, nou, nou. Ik zat op m'n gemak in, mijn m'n stripjespakje naast jou. Oh, en dan die zomers, we zaten heel de dag aan zee. Oh, we waren de radio klonk de stem van Doris dus D. Hey. Weet je nog die tijd van vroeger? Misschien was het toen fijner, want alles leek veel kleiner dan. Nou, nou, nou. Het is moeilijk uit te leggen, hoe moet ik dat nou zeggen aan jou?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 Vorige week ging hij met dit plaatje nog twee plaatsen omhoog naar nummertje 25. Maar dat zou ook de hoogste positie zijn voor die tijd van vroeger van Peter Wietmeijer in de vierde week. Want hij zakt nu zeven plaatsen naar beneden naar nummertje 32. En wat die tijd van vroeger betreft die proberen wij hier een beetje terug te halen. Het sfeertje althans, want de tijd terughalen dat kunnen we helaas hier niet bij Radio Els 558. Maar wel het sfeertje terugbrengen en het is gezellig gewoon hier in de studio ook. Ik krijg net weer een kop chocolademelk met een flinke scheut rum erdoor van Els. De honden die zijn even gewoon lekker buiten nog geweest. Want zo koud is het eigenlijk niet. Ik heb hier zelfs gewoon de tuindeur open staan. En het is gewoon gezellig hier op deze. Wat is het vandaag eigenlijk? Oh ja, 14 november van het jaar 2015. En we doen de top 40 van 40 jaar geleden. En dit staat op nummertje 31. Heel langzaam naar beneden in de vijfde week. Bob Marley in de Welers met de live-uitvoering van No Woman No Cry gaat hij van 29 naar 31. MUZIEK Down. And then Georgie would make the fire light as it was, love would burn in through the night. While I'm gonna be there. Top 40 is het weer tijd geworden voor het overzicht, het eerste overzicht van te verstaan wat we gedraaid hebben tussen de nummertjes 40 en 30 van middag. Van 30 naar 40 naar beneden in de tiende week Mike Berry met de Tribute to Body Holly. 7 weken genoteerd voor de Classics met Russian Lady zakt 7 plaatsen van 32 naar 39. Op 38 vinden we afkomstig van nummer 33 I Believe It When I See It, Alarm alarmschijf van Hilbert Sullivan in de zesde week. 7 weken genoteerd voor Efric Simone met Havana van 28 naar 37 onderuit. Twee plaatsen naar beneden van 34 naar 36. Kiss Me, Kiss Your Baby van The Broad Root Of Men. Maar liefst elf weken genoteerd. En de eerste nieuwkomer vinden we op nummer 35 van The Outlaws. En There Goes Another Love Song. Negen weken voor de ex-nummer 1 hit van Alexander Gurley. Guus staat genoteerd op nummertje 34 en komt vanaf nummertje 19. En Devens Roesos, 8 weken genoteerd voor Pedona Mee van 24 naar 33 onderuit. En 7 plaatsen naar beneden van 25 naar 32. Die tijd van vroeger van Peter Wiedemeijer in de vierde week. En zojuist hoorde je in de vijfde week. Bob, Marley en de Welers met No Woman, No Cry. De live uitvoering gaat van 29 naar nummertje 31. En op nummertje... 30 vinden we de tweede nieuwkomer. Het is een plaatje van de Somerset. Het is almost persuaded. Nieuw binnen in de top 40 op nummertje 30. <middels> Nieuw. put him any man We hebben deze week vijf nieuwe binnenkomers in de top 40 van 40 jaar geleden en dit was de tweede op nummertje 30, de Somerset formatie uit Nederland met Almost Persuaded. Vorige week kwam nieuw binnen op nummertje 35, Big Mouth en Little Eve en deze week stijgen ze door naar nummertje 29, hier is Jodila Deliae. week was hij al gezakt naar nummertje 21 en deze week gaat hij weer 7 plaatsen naar beneden naar nummertje 28. We hebben het hier over André Mos, my Spanish Rose en je hoort zo heel mooi dat geluid van Jack de Nijster erin terug want die schreef en produceerde het ook. Het plaatje staat 6 weken genoteerd. En dit is het nummer 27 geluid deze week in de top 40. Ook al op zijn retour. 4 plaatsen naar beneden voor de trams en voor live. Goedemiddag, je luistert naar de historische top 40 op Radio Hels 55. Zo is het alweer 10 voor 3 geworden hier in de historische top 40 bij Radio L's 558. En op nummer 27 stond Hoek voor Life van de trams. Vier weken genoteerd van 23 afkomstig. En uh, het was een van de mindere hits van dit Soul Disco uh, bandje. Ja, maar ze krijgen nog hele grote hits hoor, let maar eens op. En dit staat op nummertje 26, afkomstig van nummertje 14. Ach, wat jammer allemaal. Vijf weken genoteerd voor onze eigen Hollandse Husky en timmy Bopper bandje. Met het nummertje Give It Up. Welkom bij Radio Health 558, de top 40. She doesn't want to be in the same room with me No, no, She's broke her car and there's no way to stay in harmony give it up. She's such an idol Oh, give it up She's such a star you do she's sick and tired She's sick of- 5-8. Gezakt van 11 naar nummer 25, deze ex-nummer 1-hit. Het waren onze eigen Hollandse Henk ten Nijf en de Jets in de achtste week alweer. Hè? Stand the gun, Het is wel een schitterend plaatje hoor. Ik zal hem nog vaak genoeg draaien, denk ik, in de afwashow. We gaan al aardig op naar het zijn van 3 uh, uur. En ik zit een beetje te twijfelen: kan ik er nog twee draaien of één? Ik denk dat ik het bij één houd van te komen, namelijk twee nieuw binnen, nieuwkomers binnen in de top 40. En die wil ik eigenlijk toch wel helemaal later horen. Dit staat namelijk op nummer 24. Nieuw binnen in de top 40. Hier is limousine ook alweer het Nederlandse Nederlandse formatie met Daddy Grandpa. Ik zie je terug zo meteen naar de klok van 3 uur. Nieuw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 Welkom in het tweede gedeelte van de historische top 40. En we doen vandaag de aflevering van 15 november 1975. Dat was de elfde jaargang van de top 40. En het was weeknummer 46. En zojuist hoorde je de nieuwe Elsplaat voor heel de komende week. Dus die gaan we heel de week volgende week voor je draaien in de reguliere afwaarshow. Dat wil zeggen van maandag tot en met vrijdag. We waren toegekomen aan nummertje 23 en daar staat wederom een nieuwe. Het is namelijk de formatie Lucifer en het is een rustpunt in de show hoor. Ja, maar wel een prachtig, prachtig, allemachtig liedje. I can see the sun in late december komt nieuw binnen op nummertje 23. Nieuw zo'n nummer tussen al dat disco geweld in de top 40, want dat kunnen we toch wel zeggen eigenlijk hier. I Can See The Sun In Late December van Lucifer met uh, uh, Magritte Eshuis natuurlijk. Hè. Uh, ze kwam nieuw binnen op nummertje 23. En op nummer 22 een zakker. Vijf plaatsen naar beneden van 17 naar 22 voor Nathalie Cole in de vijfde week met This Will Be. Goedemiddag, je luistert naar de historische top 40 bij Radio Els 558. Hits. Goedemiddag, dit is Radio. A. Wat over 3 in de top 40 is het weer tijd voor een overzichtje. Ja, ja, wat we allemaal gedraaid hebben tussen de nummertjes 30 en 21. Almost persuaded van Somerset komt nieuw in op nummertje 30. Van 35 naar 29 gestegen. Jude Lale van Big Mouth en Little Eve in de tweede week. Zes weken genoteerd voor André Mos op zijn retour van 21 naar 28 met May Spanish Rose. hoekt for life van de trams. Vier weken genoteerd gaat van 23 naar 27 naar beneden. En ook al naar beneden gekukeld, van 14 naar 26, Husky in de vijfde week met Give It Up. De ex-nummer 1, het Stanley Gunman van Henk de Nijf in de Jets, acht weken genoteerd, gaat hij van 11 naar 25. En de derde nieuwkomer vinden we op nummertje 24, Daddy Grandpa van Limousine. En op 23 nog een nieuwkomer, I Can See The Sun In Late December, dat prachtige plaatje van Lucifer. This will be van Cole, vijf weken genoteerd, gaat van 17 naar 22 en zojuist hoorde je de eerste uitvoering van I am on fire. Dit is de uitvoering van Jim Gilstrap in de tweede week, vorige, nieuw, vorige week nieuw binnengekomen op nummertje 31 en stijgt nu door naar nummertje 21. Maar behoorde dit plaatje straks nog een keer alleen in de uitvoering van iemand anders, oftewel een groepje, zo gezegd. En op nummertje 20 is een hele duikelaar hoor. Ja, van nummer 9 afkomstig. Hier is Piet Veerman, X-alarmschijf in de vijfde week. Zakt hij van 9 naar nummertje 20 met Rolling on a River. Fucking down the water in the slowly rising sun. So on a Be back home again I can feel the tender touch of the sun's embrace all my nights I feel them sail away I feel the cold is fading like morning dew Oh, my man reaching out for you I can hear a skylark sing high up in the sky And it sure to make me wanna sing my song for you I can still remember I was writing songs for you But I never saw what you did understand Stumbling through the darkness and every time I was untrue You could read between the lines again I've been going on the river I traveled I um. Take Piet Vierman stapte even uit de kets om dit nummertje op te nemen. Xalarm schrijf 5 weken genoteerd noteerd voor Rolling Honor River. Uit de top 10 gekuild. Gekuild van 9 naar nummertje 20. We hebben even een paar zakken, een paar grote zakken eigenlijk toch wel. Dit gaat van 12 naar nummer 19. Het is Paul Kelly, ook al in de vijfde week. Met cat-sexy in de historische top 40 van 40 jaar geleden, zoals die destijds werd uitgezonden. Op de Tros Radio op Hilversen 3 op een donderdag tussen 4 en 6 met Ferry Maat. It's Chocolademelk met een flinke scheut rum erin. Dus hoe dat straks moeten die top 10, we zien het allemaal wel goed gaat lopen. Vijf weken genoteerd voor uh, Paul Kelly natuurlijk met Catsexy 7 plaatsen gezakt van 12 naar nummertje 19. En de volgende, nou dat vind ik wel erg jammer en erg sneu ook eigenlijk hoor, om zo ver weg te zakken. Vorige week stonden ze nog op nummertje 5 en ze zakken nu naar nummertje 18. Hier is Steeds in. In de zesde week met Goodbye Love. Goedemiddag. Goedemiddag. Thank Ja, het muziekleven in de top 40 kan hard zijn. Je gaat gewoon 13 plaatsen naar beneden. In de zesde week teach-in met Goodbye Love van 5 naar nummertje 18. Toch wel jammer hoor. Vorige week kwam nieuw binnen op nummertje 26. Barry en Eileen met Bad Times. En wat denk je? Ze stijgen gewoon 9 plaatsen door. Van 26 naar nummertje 17. Hier zijn Barry en Eileen in de Nederlandse top 40. MUZIEK saw me weather. I don't mind the rain It covers up the tears but times, since we're not together Every ring Just good friends, that's how this story ends Paint my days in shades of gray The times, praying and saw me wet. Well. of the tears The times since we're not together The plain shades of gray. The times rain and stormy weather. Well. I don't mind the rain. It covers up the tears. The times since we're not together. De zoete muziek in de top 40. Ja, zoete muziek hoor. Mier zoet om te horen. Bedtimes van Barry en Aline, maar wel een heel prachtig mooi nummer natuurlijk. Vorige week nieuw binnengekomen op nummertje 26 en ze stijgen nu door naar nummertje 17. En op 16... Vorige week nieuw binnengekomen op nummertje 27. Dus uh, bijna gelijk met Berry en Aline trekken ze samen op naar de top 10 toe. Hier is Hamilton Bo Hennen in de tweede week met Footstamping Music van 27 naar 16 in de historische top 40. Disco Geweld in de top 40 en dat werd in 1975 wel gewaardeerd door de platenkopers, want hij stijgt gewoon door, vorige week niet binnengekomen op nummertje 27 en gewoon naar nummertje 16 toe, dus al met een beetje geluk binnen drie weken gewoon in de top 10. Voetstomping Music van Hemmington Boon Hennen en deze blijft op 15 stationair staan. Het is onze eigen zangeres onder naam in de vierde week. Op 15 blijven staan zoals gezegd, hier is In Hamburg. Hamburg loop ik langs de straat. Is hier is in Ze houdt zich toch maar mooi staande tussen al dat disco geweld in de top 40. Op 15 blijven staan in de vierde week. De zangeres zonder naam met In Hamburg. En op nummer 14 vinden we de hoogste nieuwkomer voor deze week. Het is Do It Any Way You Want van de People's Choice. Het was de alarmschijf van vorige de week. Klap. van de week new, new, new, new, new. Over de klok van half vier geworden hier bij ons bij Radio Hels 558. En uh, dit was de hoogste nieuwkomer op nummer 14. Vorige week nog de lijstaanvoerder van de Tipperaden. En ze komen nu binnen op nummer 14. Do it anyway you want van The People's Choice. We zijn bezig met de top 40 van 40 jaar geleden. En 40 jaar geleden bleken ook veel huisvrouwen nog plaatjes te kopen. Getuige het nummertje 13 geluid voor deze week. Afkomstig van nummertje 20. Hier is Kamal in de tweede week met Chanson d'Amour. All my life belongs to you. All my dreams are yours. all my love is yours to keep dear take my hand and say Ik had hier een zak chips opengetrokken, maar dat in combinatie met een slok chocomel met rum, nee, dat zou ik je niet aan kunnen raden. Dat is niet zo lekker. Nee, maar goed, eigen schuld, dikke bult. Van 20 naar 13, zoals gezegd, Jansson d'Amour van Kamal in de tweede week. En dat piratenmuziek in die tijd gewoon lekker in de top 40 kon... Dat bewijst natuurlijk de zangeres zonder naam. Maar ook Mieke. Want het is ongelooflijk. In de derde week stijgt ze door. Van nummertje 18 naar nummertje 12. Ze gaat straks regelrechter de top 10 in. Hier is mijn beste vriendin in de top 40. Ik wist niet waar ik Zomaar laten staan Ik liep verlaten en alleen door alle straten Toen ben ik naar de film gegaan Toen wist ik waar De hitfabriek van Pierre Gardner, natuurlijk, hè? oftewel vader Abram. Je hoorde Mieke in de derde week gaat ze door van 18 naar nummertje 12. Top 40! Top 40! Top 40! All Hit Radio, All. Radio L's. 5-5-8. En hier is die andere uitvoering van I Am On Fire. Maar deze gaat veel harder omhoog: van 22 naar 11 in de derde week. Hier is 5000 vol met I Am On Fire. Fire, fire, fire. Wat chips gaan zitten eten tijdens een opname de, of tijdens een uitzending. Dat is niet zo'n goed idee, want mijn handen worden nu vet en dan gaan alle knopjes verkeerd. Het is weer tijd geworden op uh, bijna tien voor vier alweer voor een overzichtje. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Uh, een overzichtje van de nummertjes 20 tot en met nummertje 11. Van 29 gezakt, Rolling on the River van Piet Veerman, ex-alarmschijf, 5 weken genoteerd, ook 5 weken genoteerd voor Paul Kelly met Cat Sexy. Gaat van 12 naar 19 onderuit en een hele grote onderuiter van 5 naar nummertje 18, Goodbye Love van Tietz In in de zesde week. Vorige week nieuw binnengekomen op nummertje 26, Bad Times van Barry en Aline en ze stijgen door naar nummertje 17. Vorige week ook al nieuw binnengekomen, Hamilton Bohannon, Footstamping Music. Kwam toen binnen op nummertje 27 en gaat elk plaats omhoog naar nummertje 16. Stationair blijven staan op nummertje 15. De zangeres ondernaam in de vierde week met In Hamburg. ex schrijft van vorige week. People's Choice met Do It Anyway, You want. Is de hoogste nieuwkomer. Zij komen binnen op nummertje 14. Zeven plaatsen winst voor Kamal in de tweede week met Janson Damour, Zes plaatsen omhoog van 20 naar nummertje 13. En ook zes plaatsen omhoog van 18 naar 12. Mijn beste vriendin van Mieke in de derde week. En drie weken genoteerd voor 5000 volt. En die hoorde je zojuist met I Am On Fire van 22 naar nummertje 11. Dus we gaan met de top 10 beginnen. Vorige week nog op nummertjes. Hier is Mut in de zevende week. En ze zakken naar nummertje 10 met Lucy, Lucy, Lucy. Blemmerrock van nut in de zevende week. Van 6 afkomstig naar nummertje 10 gezakt met Lululul Lucy. Ik weet niet hoe je het uit moet spreken. Er staat L, L, Lucy, Lucy, Lucy. Ik vind het allemachtig prachtig hier in de top 40. Dat geldt trouwens ook voor de volgende hoor. Ex-alarmschijf. Vorige week kwamen ze nieuw binnen op nummertje 16. Het licht schijnt net verkeerd erop, dus dan kan ik het heel moeilijk lezen. <tie> maar ze gaan van 16 naar nummertje 9 in de tweede week. Hier is Earth and Fire en thanks for the love. een weken geleden was het alarmschijf in Veronica's tipparade en vorige week kwamen ze nieuw binnen op nummertje 16 en in de tweede week al direct de top 10 in op nummertje 9. Thanks for the love van Earth and Fire. We hebben er nog eentje voor je voor het uh, tijd zijn van 4 uur al. Hè? Ja, Het schiet alweer lekker op. En dit is ook wel bijzonder hoor. Connie van den Bosch die flikte toch maar weer. Drie weken genoteerd voor Sjaki van de Hoek. Zij gaat stijgen van 13 naar nummertje 18 in de Nederlandse top 40. We spreken elkaar na het tijds van 4 uur weer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak. Groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik.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 Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Shaki van de Koek. En ieder ging zijn eigen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 Kapot. Dat was een schot van Shaki van de Hoek.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 In het derde en laatste gedeelte van de Nederlandse Top 40 van 40 jaar geleden. We doen vandaag de aflevering nummer 46 van de 11e jaargang. En dat was allemaal op 15 november 1975. Want toen viel 15 november op een zaterdag en het is vandaag 14 november. Maar ja, goed, die ene dag maakt ook natuurlijk niet uit. We zijn inmiddels al toegekomen in de top 10 en zelfs al. Tot nummertje 7. Vorige week stond hij nog op nummertje 4. Hij gaat drie plaatsen onderuit. We hebben het hier over David Bowie. En hij staat vijf weken genoteerd met Veen. maar in de vijfde week zakt hij drie plaatsen. David Bowie met fame. Vier weken genoteerd voor Billy Swan. Everything's the same. Vorige week kwam hij de top 10 binnen en hij gaat doorstijgen naar nummer 6. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. The sun still shines And the rain still rains And I'm still me And you're still you too. you see Everything's the same There ain't nothing changed Top 10 het voor Billy Swan, 4 weken genoteerd met Everything's the Same van 10 naar nummertje 6. En het is inmiddels al 10 minuten over de klok van 4 uur geworden en we naderen langzaam de ontknoping van de rest van de top 10. Hebben we nieuwe nummer 1, of hoe staat het er allemaal mee? Blijf erbij en je hoort er van alles over. En deze staat al 9 weken genoteerd, The Stylistics met Can't Give You Anything. Heel langzaam gingen ze naar de top, maar nu moeten ze er weer vanaf. Vorige week nog om nummer 3. En ze zakken twee plaatsen. Ze staan nu op nummertje 5 in de top 40. nu uit dat dit een top 10 nummer 1, top 10 nummer hit zou worden, want uh, ze deden er maar liefst 9, uh, 8 weken over om in die top 10 te komen. En ze zakken nu alweer van 3 naar nummertje 5. De Stylistics met Can't Give You Anything. Vorige week kwam, kwam hij de top 10 binnen op nummertje 8. In de derde week en in de vierde week stijgt hij door. Van 8 naar nummertje 4. Hier is Rijnard Meij met Als de Dag van Toen. Dit is de top 40. All, All hit radio. Radio Els. 558. Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw.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 Al geld voor mij als troost slechts een herinnering Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou Maar minder nog dan morgen als de dag begint Als de dag van toen hou ik van jou Misschien geen en bewuster trouw Want toch steeds weer is een dag zonder haar. En, verloren dan. en zou deze Duitse zanger het gaan redden die in het Nederlands zingt? Als de dag van toen, vier plaatsen omhoog van 8, nummertje 4 in de vierde week. En wellicht volgende week op nummer 1, je weet het natuurlijk maar nooit met die top 40 hè, van 40 jaar geleden. Ja, dus het is nu tijd geworden voor het nummer 3 geluid. Wie zou daar staan? Nou, vier weken geleden was het alarmschijf. Toen kwam die al heel hoog binnen. Toen ging die vorige week naar nummertje 7 toe in de tweede week. En nu gaat hij naar nummer 3. We hebben het hier natuurlijk over de Casey en zijn Sunshine Band. And that's the way I like it. Hey, sing along, week had Casey ervoor nodig om op de derde plaats te belanden in de Nederlandse top 40 van 15 november 1975. ex schrijft drie weken genoteerd, dus Casey en de Sunshine Band. And that's the way I like it. Hij kwam ontzettend hoog binnen een paar weken geleden. En in de tweede week direct op nummer 1 en dan mocht hij twee weken blijven staan. We hebben het hier over de George Baker selection in de vierde week zakt hij van de troon van 1 en 2 met Morning Sky. wall Don't walk alone the gray and dark night. Look to the sky and you'll be alright. There is a sun for you to shine. Look at yourself, what do you see? A child would fear to be alone. Maybe a heart without a home. But someone's waiting there for you. More Right to silver clouds Morning sky Promise me a new tomorrow Push away my pain and sorrow In God's gold.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 Zo, en voordat we aan de nummer 1 toekomen, gaan we eerst even een overzichtje geven van de complete top 10. 7 weken genoteerd van MUT met Lucy Lucy. Gezakt van 6 naar nummer 10. Van 16 naar 9 gestegen. Earth and Fire. Vorige week nieuw binnengekomen op 16 nu naar 9. Dus met Thanks for the Love. Ex Alarm schrijf. Drie weken genoteerd voor Connie van der Bos. En ze stijgt door met Sjaki van de Hoek van 13 naar nummertje 8. Drie plaatsen naar beneden voor David Bowie in de vijfde week met Fame zakt hij van 4 naar nummertje 7. Vier plaatsen omhoog van 10 naar nummertje 6. Voor Billy Swan in de vierde week met Everything's the Same. De Stylistics, maar liefst 9 weken genoteerd. Can't give you Everything. Twee plaatsen naar beneden van 3 naar 5. Reinhard het mij in de vierde week met als de dag van toen vier plaats omhoog van 8 naar nummer 4 en. Vier plaatsen omhoog van 7 naar 3 voor Casey en zijn sons en band. x schrijft drie weken genoteerd met That's The Way I Like It. En zojuist hoorden we van zijn troon gestoten de Joyce Baker Selection in de vierde week. Met Morning Sky van 1 naar nummertje 2. Nou, dan missen we er nog maar eentje. En wie kan dat anders zijn als Dave. X-Alarmschijf staat vier weken genoteerd. Vorige week doorgestegen naar nummertje 2. En nu is het een nieuwe lijst van de Nederlandse top 40. Die van 15 november 1975. We zijn mooi op tijd, want het is nog niet eens half vijf. En dat komt omdat er niet van die vreselijke lange plaatjes tussen zaten van de vanmiddag. Dus dan zijn we wat eerder klaar, kan ik verder met die zak chips opeten. Maar zonder chocolademelk met rum, want dat smaakt echt niet. Zou ik je niet aanraden om te proberen. Ik heb morgen een daagje vrij en dan zijn we er natuurlijk maandag gewoon weer met de reguliere afwasshow, zoals dat heet. Ik zou zeggen nog een hele prettige zaterdag verder en wat ondergetekende betreft, graag tot maandag. Bye bye, zwaai, zwaai. Bij Radio L's 558, de historische top 40 van 40 jaar geleden. Luister mee en fris je geheugen op. Bij Radio L's 558.